9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse congres heeft het omstreden memo vrijgegeven... over het FBI-onderzoek naar mogelijke contacten... tussen het campagneteam van president Trump en Rusland. Het document is opgesteld door de voorzitter... van de inlichtingencommissie, de republikein Devin Nunes. Er staat felle kritiek in op oud-FBI-topman Comey... die een tijd geleden door president Trump werd ontslagen... en op onderminister van Justitie Rosenstein.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 Cabaretier Marc-Marie Huibrecht doet dit jaar de Oudejaarsconference. Op Oudejaarsavond zal hij het jaar 2018 uitluiden... maakt hij bekend in De Wereld Draait Door. Huibrecht speelt de conferentie die onderweg naar morgen zal heten... op 31 december in de Schouwburg in Tilburg. En die show wordt rechtstreeks uitgezonden door BNNVARA. Het is voor Marc-Marie Huibrecht de eerste Oudjaarsconferentie. Hij treedt in de voetsporen van onder andere Job van het Hek... Theo Maassen en Herman Vinkers. Het weer, de wind neemt af, landinwaarts blijft het vrijwel droog... met soms brede opklaringen. Aan de kust een enkele bui, en minima van 2 graden aan zee... tot min 1 in het binnenland. Plaatselijk kan het glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon... en plaatselijk een winterse bui, dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Het Lucella Carasso en Martje fixen. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken van deze vrijdagavond... met sport, uh, muziek van de Electric Company en ons wekelijkse nieuwsforum. Ja, Oud-politicus Meili Vos, RTL Z-journalist Roderick Velo... en Amerika-deskundige Victor Vlam. Hoe kijken zij terug op de afgelopen nieuwsweek? Wat vinden ze nou bijvoorbeeld van de verzoenende toon van Trump... tijdens de State of the Union? Of de maatregelen van minister Wiebes om de problemen in Groningen op te lossen? En wilt u dit alles visueel meebeleven? Surf dan naar de webcam op nporadio1.nl. En We gaan naar Vitesse Groningen. Vitesse speelt thuis tegen Groningen. Thuis winnen schijnt voor de Arnhemmers dit seizoen niet vanzelfsprekend te zijn. Richard van der Made, dat lijkt nu anders. Ja, dat is uh, absoluut waar. 26 november was de laatste zege thuis. Vitesse heeft uh, maar twee keer gewonnen dit seizoen in de Gelderdoom. En een aantal jaren geleden, bijvoorbeeld uh, toen Peter Bos hier nog trainer was... was het eigenlijk een, een zekerheidje in thuiswedstrijden dat Vitesse aantrekkelijk speelde en ook won. En dat ontbreekt er eigenlijk dit seizoen beide aan. De ploeg van uh, Henk Vrezer. Is in uitwedstrijden veel en veel effectiever. En heeft daar de punten vooral gehaald. 20 en 11 slechts thuis. Twee keer winst en de rest allemaal gelijke spelen. Maar inderdaad, vanavond tot nu toe gaat het goed. 2-0 voorsprong. Doelpunten van Miasca en van Mason Mount. Maar het heeft ook te maken met een hele slappe instelling aan de kant van FC Groningen. Slechte eerste helft gezien van de ploeg van Ernest Faber. Het lijkt wel een beetje op werkweigering zo af en toe. En het had ook nog 3-0 moeten zijn in de slotfase van de eerste helft. Een paar keer wat beelden gezien. Kasia met de kopbal. Daarna kreeg hij de bal voor zijn linker. Had eigenlijk al een doelpunt moeten zijn. Niet gezien door Wiedemeijer en ook niet door zijn assistenten. Aan de zijkant. En vervolgens de rebound van Miasca Waarbij Bakuna de speler van FC Groningen al in de netten hing. Dat had ook gewoon een goal moeten zijn. Met andere woorden twee blunders op rij van de arbitrage. Nu een vrije trap van Mason Mount. Daar gaan wat spelers de lucht in. Wordt er ook weer geduwd richting Miasca Die beklaagt zich bij Wiedemeijer. Maar loopt snel terug naar zijn verdediging. Bal ging over de achterlijn. En dus heeft Pat de keeper van FC Groningen de bal in de 49ste minuut. In de Gelderdoom waar het behagelijk is. Lekker comfortabel want het dak zit dicht. Dus geen uh, harde wind en uh, geen... Uh... Koud weer, hier voelbaar. We zitten gewoon in onze truien op de perstribune te kijken naar een, een matige wedstrijd. Vitesse oogt wel energiek. Fris heeft wel wat kansen gekregen, ook in de eerste helft, om de score verder uit te bouwen. Maar de twee goals waren prima van Miasca al heel vroeg. En vervolgens Mason Mount nog even kijken of deze aanval dan iets oplevert. Met Van Bergen, die goed voetbalt op de rechtsbuitenpositie als vervanger van Rashidja. Maar uit deze aanval komt dan verder niets. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Vitesse staat voor 2-0. Dan ons nieuwsforum. Roderick Velo, we hadden nog jouw nieuws van deze week. Te ja. goed, uh, jij schreef deze week een column over een demonstratie in Amsterdam. Die moet nog gehouden worden op 18 maart. Een demonstratie tegen racisme in de gemeenteraad. Ja. Wat is jouw punt daarbij? Het punt is dat deze week twee landelijke partijen hebben afgezegd. De Partij van de Arbeid en de SP. De Partij van de Dieren had dat al eerder gedaan. Want die zouden meedoen aan die, die demonstratie. Doen, ja, en een, een, een demonstratie tegen racisme is natuurlijk prima. Die wordt ieder jaar gehouden. Alleen deze demonstratie was een demonstratie gericht... tegen deelname van Forum voor Democratie en de PVV... Tegen, met de gemeenteraadsverkiezingen. En aan die demonstratie... De deden doen. nogal wat extremistische groeperingen mee. Antifa, internationale socialisten. Groeperingen die toch het geweld niet schuwen. Dat is ook afgelopen weekend weer gebleken. En wat mij opviel aan het besluit van de Partij van de Arbeid... en ook SP, was dat zij... Het, het, het tot het besluit zijn gekomen eigenlijk onder druk van sociale media. Uh, de opzet en de slogan um, en de deelnemers die zijn al wekenlang bekend. Um, en de Partij van de Arbeid en de SP vonden dat eigenlijk uh, nooit een probleem, hebben daar nooit een probleem van gemaakt. En wat gebeurde er dan op de sociale media? Nou ja, op de sociale media is er op een gegeven moment gezegd van ja, we kan Um, uh, kunnen landelijke partijen wel meedoen... Uh, met een demonstratie tegen deelname van uh, uh, Forum voor Democratie en PVV. Twee uh, democratische partijen. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou. Veel mensen vinden van niet, hè? wat je ook verder van die partijen vindt. En, uh, maar je, vindt, je kunt niet vlak voor de verkiezingen uh, gaan meelopen... Met een, uh, met een demonstratie als landelijke partijen. Van, wij, wij doen mee, maar jullie mogen niet meedoen. Nou, en dat heeft uh, uiteindelijk, heeft, denk ik... Dat is, dat is een aanname van mij, maar dat is een beetje een inschatting... Uh, heeft de Partij van de Arbeider gezegd... Nou, oké okay, we gaan niet meedoen, want het wordt nu toch wel heel erg lastig... door al die kritiek die er via sociale media komt... Op basis van de slogan, want die is nog veranderd. Of op basis van uh, de deelnemers zelf. Uh, die het geweld niet schuwen. Uh, dat was in ieder geval geen reden voor de Partij van Arbeid om, uh, om niet mee te doen. Mij lief, Had je het erg? Tegen de jaren. en Wel hadden meegelopen. Wat nou, kom, had ik weet niet of geschreven? ik het erg had gevonden. Ik denk, kijk, er wordt gezegd. Uh, tenminste, het, het, het leek nu even erop. dat. Um, kijk, de, van het weekend zijn er dus, is er een, een 71-jarige fl flyer van de Forum voor Democratie in Amsterdam-Noord. Volgens mij was dat op een gegeven moment ook wel he, de aanleiding van hé, hey, er is hier wat aan de hand. Wat? Nee. Ik, zag, ik zag dat voorbij komen op, op sociale media. Maar goed, hè, de vraag: nee, van, als, als ze nu wel hadden meegenomen, ondanks alles. Ja. ja, wat is jouw probleem? Dat ze zo laat pas eigenlijk afhaken? Of dat ze überhaupt niet meelopen? Wat, nou, wat, wat, wat is jouw probleem? Naar, nou, mijn, mijn punt is eigenlijk dat, dat uh, landelijke partijen uh, aanschurken tegen um, extremistische groeperingen die meedoen met deze demonstratie. Uh, en die dat hadden ze sowieso niet moeten doen, vind nee, je? Dat denk, nee, precies. Dat, ja. dat vind en en mijn lief. Vind jij dat jouw partij nou, bij zo'n demonstratie thuis racisten? Volgens mij hoort? hebben ze altijd. Dit gaat trouwens om de Amsterdamse afdeling, niet over de landelijke afdeling. Dus ook geen landelijk besluit. Uh, volgens mij lopen we altijd mee tegen de demonstratie tegen racisme, want dat zit natuurlijk in de kern van de PvdA. Alleen volgens mij werd pas laat vorige week duidelijk van nee, dat gaat eigenlijk. Het is een demonstratie tegen vorm van democratie en Pvv. En ik vond de, de argumentatie van Marjolein Moorman, dat de, is de, de fractievoorzitter fractie in Amsterdam. Van, Amsterdam. van ja, we gaan natuurlijk niet uh, een, een andere partij tegen een andere partij demonstreren, want het debat vindt plaats de raad, als zij in de raad komen. Precies. Ik denk dat ze daar misschien wat, wat, zich wat later hebben gered. Ik vind het heel normaal dat, op gegeven moment dat je op een gegeven moment ook... terug kan komen voor je besluit. Is heel vervelend. Je wou dat nooit gedaan had. Maar dat is volgens mij na vorige week gekomen. En wij lopen altijd mee tegen die antiracisme-demonstraties. De Alleen niet inderdaad. Als het op een gegeven moment de, de hoofdmoot wordt... dit is tegen het. Dat één partij, partij nee, maar, niet aan de, maar de gemeenteraadsverkiezingen mee de partij mee deed alsof... Uh, en de SP trouwens ook deed alsof dat nieuws van deze week was. Dat was het niet. Want, uh, de de ze wisten het al. Dus het eerder. We de slogan dat is dat al is vanaf 12 punt. oktober al bekend. Uh, de, de samenstelling van de demonstranten was uh, in december al bekend. Dus uh, ja, of de partij van de Arbeid heeft zitten slapen... of ze hebben dat gedacht kan. van nou, we doen sowieso gewoon mee. Dat kan. Zullen we het uh, blijven volgen? Ja, ja, laten we dat doen. Uh, als er één zaak afgelopen, <laughs> nieuws, uh, afgelopen week het nieuws beheerste, dan was het Groningen. Uh, Shell, uh, Wiebes, het terugdraaien van het uh, gas, herstelbetalingen, alles kwam langs in één week. En dat is de aanbeveling om zo snel als mogelijk... de totale productie terug te brengen tot maximaal 12 miljard kuub per jaar. Een advies waar de gedupeerde Groningers heel lang naar hebben uitgekeken. Ik ga het SODM-advies uitvoeren in het belang van de veiligheid. Wiebus hakte meteen de knoop door. We gaan naar die 12 kuub. Hele lastige belofte. Het gaat wel echt offers vragen. Het wordt niet makkelijk. De dure belofte die Wiebus doet. Maar zo snel als mogelijk, laten we eerlijk zijn, is altijd mogelijk. Dit weekend kwam naar buiten dat Shell niet meer aanspraak is voor de schulden van de NAM. Mensen in Groningen zijn bang dat hun schade nu niet meer wordt vergoed. Maar Shell stelt nee, de Groningers eruit. gerust. Dat wij ervan overtuigd zijn dat de NAM het wel kan betalen... ...mocht dat niet het geval zijn, dan kan de rekening naar Shell. Ja, dat zei de voorvrouw van Shell. Uh, Roderick uh, Velo, er is deze week uh, heel veel gebeurd. Uh, veel gesproken over die rol van Shell. Uh, het, het idee was van, oh, ze nemen helemaal geen financiële verantwoordelijkheid. Het viel mee. Ja, wat, wat mij heel erg opvalt in deze zaak... is dat het weer typisch op een Nederlandse manier wordt afgehandeld. Wie gaat het betalen? Dat is de kernvraag. Ja, eigenlijk. dat is ook wel de vraag, toch? Dat ja, is, is ook dat wel een belangrijke zou vraag. zou mijn vraag ook zijn als ik een barst in mijn muur had. Jawel, nee, dat is ook zo. Maar waar het om gaat is dat, dat wij allen... wij hebben allen geprofiteerd van het gas. Wij, het, het, het is natuurlijk al sinds 1963... Er zijn ook weer documenten naar boven gekomen... is het natuurlijk een zaak van de Nederlandse overheid... Um, en de overheid had dit natuurlijk al veel langer en veel eerder naar zich toe moeten trekken. Dus jij zegt, daar ligt de bal. Natuurlijk. Nou, en Victor Vlam, wat voor gevoel krijg jij erbij? Ja, ik denk Waar ligt er het hetzelfde de over. Als je kijkt naar hoeveel de uh, staat ervan heeft geprofiteerd... dat betekent dat uh, 70% van de opbrengsten ongeveer naar de Nederlandse staat zijn gegaan... en de overige 30% naar de bedrijven. Uh, dus dan vind ik het logisch dat je ook kijkt naar de rol van de staat hierin. Maar Liefos, uh, jij hebt toch In die tijd dat jij in de Kamer zat. Ik weet niet, het speelde toen ook al volgens mij heel, heel erg. erg ja. Maar had je toen ook het idee van... oh, maar dit, dit zit ook eigenlijk... het zit eigenlijk een beetje wel geheimzinnig... en ook fout in elkaar. Hoe de Nederlandse ah, overheid ja, ik ben die al, uh, goed, ik heb, ik heb sowieso iets tegen de politici van de jaren zeventig... die al zuipend en drinkend de gasbel hebben gekwanteld. Hadden we dat maar gedaan als Noorwegen. Sorry, dat moest ik even kwijt. Want. Gewoon, Noorwegen heeft toen zij dus gas vonden... het in een fonds gestopt. En ze hebben alleen de rente op het fonds uitgegeven. Bijvoorbeeld... Mijn pensioenstelsel. Te en wij, hebben, wij gewoon, hebben dat gelijk, gewoon met z'n allen, hup, verkwanteld. En allerlei leuke dingen. Arbeid, ja, Partij van de Arbeid. Ik ben nog steeds boos op Marcel van Dam wat dat betreft. Dus uh, dat. Nee, dat moest ik even kwijt. Dus hier hebben we, ik geef jullie gelijk, dat hebben we met z'n allen gedaan. En daar is in de jaren zeventig een hele grote fout gemaakt. Dat is wel een goede reden waarom we het trouwens allemaal meteen uit de grond ik is de gehaald. Grond. In een redelijk rap tempo. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen: daar moet je veel zuiniger mee omgaan. Je moet het veel langzamer doen. Maar de reden dat ze dat toen hebben besloten om dat snel uit de grond te halen. is omdat ze dachten in die tijd dat kernenergie de toekomst zou zijn. Ja. En dat gas over een aantal jaar niks meer waard zou zijn. Dus dan kun je het maar beter snel uit de grond halen om daar veel van te profiteren. Want straks heb je er niks meer aan. Ja, en nu over de schuldvraag, inderdaad. Hè, dus dat, dat blijft uit die gevonden documenten waar Dagblad van het Noorden vandaag mee, of deze week mee kwam. Uh, dat is natuurlijk een flink deel van de staat. We hebben ook allemaal de, de, de, de belastingopbrengsten hebben van kunnen genieten. Maar ik denk wel dat Shell, hè, dat is toch een, een, een heel groot bedrijf met echt hele goede PR-mensen die ver vooruit kunnen denken. Die hebben hier op een of andere manier heel slechte pers mee gehad. En misschien wat, wat hè, dus dat eh, dragen we met z'n allen evenveel schuld. Maar ik had toch verwacht dat zij wat sneller um, hier ook echt het, het probleem naar zich toe hadden kunnen trekken. En ook Laten zien van nou, wij zijn voor 30% hier uh, verantwoordelijk. Ik vind het heel slim dat ze mevrouw van Loon naar voren was. Er is volgens mij niemand die boos op mevrouw van Loon kan zijn. Hele verstandige mevrouw. Dat is de Nederlandse baas hè van Shell. Uh, nou, ze is niet de, de baas, de, uh, maar noemiddags... wel degene zeg maar die dus ook vaak in de, de kamer komt uitleggen van hoe het allemaal zit. En uh, allemaal heel erg. Uh, dus Gistro, dat doen ze goed. Gistro, Gisteren hoorzitting, stok, ja. heb je er gekeken? Nee ik, heb, nee, ik heb niet naar gekeken, maar ik heb het wel gehoord. En uh, uh, ja, dat, dat gaat. Uh, kijk, het belangrijkste is natuurlijk nu dat die oplossende komt. Dus en, en dat hangt helemaal vanaf of wie en voor elkaar gaat krijgen wat hij, uh, hoe hij het regeerakkoord heeft opgerekt. Ik denk dat daar nog wel eens heel mooie documentaire over gemaakt kan worden. Want wat, wat, wat. In het regeerakkoord staat eigenlijk heel zuinigjes: we gaan wat doen naar Groningen. En hij heeft echt pam, pam, pam gezet: opgerekt. Ik ga veel meer uh, die gasten terugdraaien. Ik ga nu een oplossing maken. En hij had ook gewoon die ambtenaren zijn gang kunnen laten gaan. Dan hadden we nog een jaar kunnen wachten op het protocol. Ik heb het idee dat hij echt heeft gedacht: ik ga hier eventjes alle ruimte pakken die ik uh, nodig heb. En hij wordt bejubeld, hè? Ja. Op, om zijn optreden door ja. iedereen. Is dat ook terecht volgens Zoals jou? Als ik het nu kan zien is dat heel terecht. En hij heeft gewoon uh, veel meer gedaan. Hij heeft echt gewoon moed getoond. Ja. Ja, Roderick, er wordt ook gezegd... Uh, hij borduurt voort op waar Henk Kamp al mee bezig was. Hij gaat in op die uh, ingeslagen weg van Henk Kamp. Wa wat is nou het verschil in perceptie... dat Kamp totaal niet geliefd was op dit dossier? En, en Wiebes deze week. I echt, iedereen vindt hem geweldig. Ja, maar Wiebes moest wel hè, deze week. De overheid moet wel... Het kabinet moet wel naar buiten komen. Maar wat volgens mij, waar we ons niet op moeten verkijken. is dat. de, de, de kraan wordt wel dichtgedraaid, gedeeltelijk. Maar dat wil niet zeggen dat de bevingen over zijn. of dat nu de problemen voor die mensen over zijn. Dat is natuurlijk helemaal. Dat is, niet, dat, dat is geen enkele garantie. Dus we kunnen die, die, die Groningers die kunnen nog jaren problemen ondervinden... terwijl die, die gaskanaal al helemaal dicht is. En de maar problemen dat dat gaan misschien niet. ook verschoven nee, nee, nee, precies, worden... maar, maar het, is, het wordt nu heel veel her, goh, het, het, het is faalig. opgelost, ja, het is dat, opgelost is het dat is het idee. Nee, en bovendien, Wiebes moet natuurlijk ook nog wel... gas ergens anders vandaan halen. En straks wordt gas duurder. Of Hoog moet iedereen minder gas nemen. Dat is natuurlijk de waarschuwing. Daar gaan we met z'n allen last van. We gaan het nog een koud is, is trouwens mind you, warme hè? Hebben we allemaal de gaskraan een temperatuurgraadje lager gezet. Vandaar jouw jurkje ook hier. Nee, ik, <laughs> ik vind het, het, het hier maar, het zo warm. Warm. Wat, wat al zo lekker warm. Wiebes wordt nu bejubeld, Roderick. Maar ja. het kan natuurlijk zijn over een jaar dat dat niet meer zo is. Als de rest van Nederland hier ook wat van gaat merken. Ja, ja ik, ik maak me niet zo druk of, uh, over het bejubelen van politici. Hij heeft gedaan wat hij moest doen, denk ik, Wiebes. Maar ja, dat, dat is natuurlijk volgende maand alweer anders. Volgende week. Nou, Victor wist je dat ze uh, bij uh, Shell heeft gewerkt zelf? Nee, dat wist ik niet. Nee. Ja, In van... de jaren tachtig, hè? Ja. ja. ja. ja. Maar hij is Tweet. twee jaar Maar voor mis... de kentperiode? periode um, ja. ja. Ja, hij, maakte, uh, hij ontwierp systemen om energie op te wekken. En de SP heeft daar nog opmerkingen bij gemaakt. Bij ja, zijn, bij zijn benoeming. Maar nu pakt hij zijn oude werkgever terug, dacht <lacht> ik. Is hij <zou> misschien uh, <lacht> slecht weggegaan? Gaan. Ja, precies. Hey, Een mooie, mooie winst te krijgen. Hij heeft de belastingdienst gedaan, dus hij weet wat het is om heel veel shit te krijgen. En dat gaat hij de komende jaren te krijgen als al die Nederlanders boos zijn over de gestegen gasrekening en dat het zo koud is. <lacht> maar dat kan niet tegen. Het geld is weg, hè, jongens. Ja. Wat, wat, eh, jullie zeggen van, het, ja. uh, hij kon niet anders, Roderick. Wat is voor jou nou de gebeurtenis geweest... waardoor het zo in een stroomversnelling is gekomen? Is dat die laatste aardbeving geweest? Ja, dat is zeker... Uh, maar daarvoor zaten het natuurlijk ook al uh, aardbevingen en, en protesten. Ik denk dat het, dat het cumulatief is. Hè? Dus, uh, ik denk uh, dat de mensen in Groningen veel hebben gedaan... om het op de kaart van? te zetten, ja. hoor. Want de, de demonstraties zijn echt ja. heel sterk toegenomen. De zichtbaarheid van het onderwerp in de media... is heel sterk toegenomen. Ah, ja. En het werd in het verleden ook wel eens... Werd er nog een beetje laat over gedaan. Want die aardbevingen, als je dat op de schaal van Richter neerzet... waar het feitelijk op neerkomt, het is niet zo heel erg hoog. Het zijn een paar tuinstoelen die uiteindelijk gewoon een beetje schudden. Dat lijkt niet zo heel erg in oh ja, en, en de Er zijn is nog wel geen doden gevallen, weet je. Dus dat, dat ja. dan moet, zouden moeten gebeuren voordat we in echt een actie ja. komen? Nou, ik ben blij dat het niet gebeurd is en ik hoop ook niet dat Maar het ze hebben volgens mij een goed actiecomité, dat is wat de Groningers ja. daar goed hebben gedaan. En het is erg genoeg, zullen we maar zeggen. We gaan naar uh, Vitesse, Groningen. Richard van der Maden. Is, uh, vind, vind je het al iets leuker worden, die wedstrijd eigenlijk? Nee, nee, niet echt. Nee. Af en toe gebeurt er uh, nee, is het iets aantrekkelijks dat je denkt van, nou ja, daarvoor kom je naar het stadion. Maar uh, nee, FC Groningen laat echt heel erg weinig zien. Had uh, in de eerste helft moeten scoren van dichtbij Tom van Weert voor een bijna leeg doel. Alleen pasveren stond daar. De keeper schoot hij hem naast. Maar verder laat FC Groningen niet zien. En Vitesse zou ook wel wat beter kunnen. Krijgt daar alle ruimte voor om uh, in een hoog tempo wat meer kansen te creëren. Maar het uh, houdt niet over. Zeker ook niet in de tweede helft. Pas weer uh, heeft de bal. Nu klaargelegd op de 5 meter. 2-0 is de voorsprong voor Vitesse. vroeg doelpunt van Miaskal na 5 minuten die de bal nu kopt. En vervolgens was het Mount die er 2-0 van maakte. Dezelfde Mount krijgt de bal nu aan de rechterkant. Controleert hem knap met het hoofd. Aan de rechterkant komt dan nu een lage voorzet. Bedoeling was Matafs. Die bal gevaarlijk tussen de laatste verdediger en de keeper in. Dat zijn de juiste voorzetten. Draai dan een beetje van het doel af. Maar geen uh, Matafs die... Uh... Nog altijd mag spelende, hangende het hoger beroep. Dat Vitesse heeft aangespannen na een flinke elleboogstoot. Vond ik tenminste in het gezicht van Denzel Dumfries, de speler van Herenveen vorige week. Vitesse ging. Tegen het voorstel van uh, vijf wedstrijden waarvan één voorwaardelijk in hoge broep. En dat dient 6 februari. Dus uh, volgende week nu de ingooi van Linsen. Bal wordt doorgekopt door Kasia. Maar een dealfout gezien van Wiedemeijer. Door Wiedemeijer. De te, uh, scheidsrechter natuurlijk van vanavond. Die uh, af en toe uh, toch wel dingen niet uh, goed ziet. Waaronder natuurlijk die uh, enorme fout in de slotfase van de eerste helft toen Vitesse absoluut de bal over de lijn had gekopt met de kopbal van Miasca. Nu is het linzen van dichtbij, maar hij mist na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Roy Berens deed dat. Hij is erin gekomen terug op de Nederlandse velden. Speelde natuurlijk in het verleden bij PSV, bij NEC, bij Heerenveen, ook bij AZ. En de afgelopen jaren veel geld verdiend, met name in Berlijn, bij Hertha, BSC, maar ook in Engeland in het championship bij Reading. Daar liep zijn contract nog anderhalf jaar door. Maar uh, Vitesse heeft hem daarvoor uh, behoorlijk wat geld weggeplukt. En Roy Berens is dus uh, helemaal terug weer in de eredivisie. Ingevallen na een kwartier in deze tweede helft voor Mitchell van Bergen. Ingooi nu voor Vitesse. We zitten in minuut 65. Ja, er gebeurt niet zoveel in deze wedstrijd. Vitesse is beter. En uh, als het allemaal zo doorgaat zoals nu. Dan uh, gaat het uh, deze wedstrijd zeker winnen. En dan boekt het weer eens een... Thuisoverwinning De laatste keer, ik zei dat volgens mij al eerder, was op 26 november. Nu even kijken of dit nog tot iets leidt met Berens. Voorzet bij de tweede paal, maar net niet... Uh... Komt die bal daaruit voor Linsen. En zo is het gevaar in elk geval voor FC Groningen weer even geweken. En staat het dus nog steeds na 66 minuten in de Gelderdoom in Arnhem. 2-0 voor de thuisploeg En inmiddels zit in de studio de Electric Company weer klaar. Jullie zitten alle vier. Um, Zach Chapman, zanger, gitarist. Welk nummer gaan jullie nu spelen? Wij gaan een liedje spelen en it's called Matilda. Matilda. Got me We'll make our own game to play Now we're all over Tilda Guess we'll have to look back on that valve Cause I'm have changed You're going north Cause I'm going south goodbye from me I oh, watched you grow as you watch me Said we'd stay together for eternity But in this life you will rule As your shadow watches you for me now De Electric Company, we horen jullie straks na half tien nog een keer. Dank voor dit moment. En deze week droeg Trump zijn eerste State of the Union voor. Volgens hemzelf uh, de meest bekeken State of the Union ooit. Klopt het in 2001. Victor, een van die leugens of iets van hem. Ja, ja, beter, ja, het ja, nee, klaar. het klopt inderdaad niet. Er zijn er volgens mij dat er iets van negen die beter bekeken waren. Ja, maar in, in Trump's waarheid is dit, klopt dit wel hoor. In zijn... ja, ja, dat is een beetje het punt. Dus natuurlijk op een gegeven moment weet je niet meer wat waar is. En weet hij zelf volgens mij ook niet meer precies wat waar is. Want liegen is gewoon zo'n onderdeel geworden van zijn persoonlijkheid. Ja, maar hij had veel verzoenende teksten, deze. Tonight, I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground and to summon the unity we need to deliver for the people. Ik hoor echt een hele andere Trump, ja. Victor Vlam. Ja, je hebt, je hebt ook twee Trumps. Je hebt de gewone Trump en dan heb je teleprompter Trump. En dit was duidelijk teleprompter Trump. Dit was door zijn adviseurs grotendeels geschreven. Of zijn dochter. Ja, dat ja, zou trump kunnen, ja. ja, nee, maar het, het was een hele redelijke speech. Tenminste, qua toon was het redelijk. Inhoudelijk gezien denk ik wel dat er wat dingen wat minder redelijk aan waren. Het was ook een beetje een saaie speech wat dat betreft. De meeste Trump-speeches zeker die hij ja. geeft als onderdeel van de campagne... Die aan, aan zijn grote achterban, dat is entertainment, dat is één grote show die erop voert. Dit was dat absoluut niet. Hij stond er ook misschien niet echt achter. Dus het werd ook een beetje zo gebracht. Maar denk, meestal ja. twittert hij daarna dan ja, nog precies, weer iets ja. anders. Maar dat het is een doelbewuste hij. strategie om redelijk over te komen... als hij op het grote podium daar staat. En je weet inderdaad dat een paar dagen later... dan gaat hij weer twitteren en dan doet hij weer gekke dingen. In zekere zin is dat vandaag ook weer gebeurd. Want er is, het is nu ook weer groot nieuws in Amerika... dat er een memo naar buiten is gebracht... die toch de FBI in diskrediet probeert te brengen. Dat is echt wel heel erg opmerkelijk... dat het Witte Huis iets naar buiten brengt... wat een organisatie die daar dus onder valt... de FBI in diskrediet brengt. Maar dat is allemaal met als doel om dat hele grote Rusland-onderzoek... om daarvan nou ja, twijfel te zaaien over de legitimiteit daarvan. Uh, maar dit soort dingen, en dat is het grote probleem bij Trump... het is wel slecht voor de rechtsstaat wat daar gebeurt. Dus die toon van die speech, heel eerlijk gezegd... dat interesseert me niet vreselijk veel. Wat mm. er nu vandaag weer gebeurd is, dat is zo ongelooflijk schadelijk, schadelijk. Want er is een poging die er nu gedaan wordt... om de FBI onder politieke controle te krijgen... met als effect dat, uh, nou ja, goed, dat, dat medestanders van de president of de president zelf... een voorkeursbehandeling krijgen en mensen die tegen de president zijn... nadelig worden behandeld. Het fundament van de rechtsstaat is dat iedereen voor de wet gelijk is. Dit mag absoluut niet kunnen. Dit moet niet gebeuren. En het feit dat het wel gebeurt... of dat het in ieder geval een poging daartoe doet... is alleen al echt heel erg zorgwekkend hoor. Ja. Roderick, klopt het dat jij Donald Trump onlangs in column een column he een held noemde? Nou, ik heb wel eens de neiging als ik dan dit soort verhalen hoor... Eh, en die horen we natuurlijk eigenlijk al af, sinds zijn nominatie... om af en toe eens aan de andere kant te gaan hangen... en te... En, en, en, zelf ook na te denken en te kijken van wat heeft hij nou mogelijk wel bereikt en wat, wat is er nou eventueel wel positief aan uh, uh, deze man um, hij is toch gekozen door meer dan 6 miljoen Amerikanen, die hebben dat uh, ook niet voor niks gedaan, uh, ik denk dat ze wel teleurgesteld zijn voor een deel al in, in zijn beleid, omdat hij nog een hoop niet voor elkaar heeft gekregen. Maar ik ben niet een. een, een ik ik voeg mij niet in, in het rijtje trump bashers waar 99% van Nederland en. en, en, is, is en het maar wat basher? vind jij, Victor, een Trump-basher? Als je hem zo hoort? Nee, ik heb, ik heb hem nog niet uh, zo vaak gehoord. Maar, zeg maar het geluid van... Uh, wat ik wel vaak heb gehoord is wat, wat jij zegt. van uh, Trump is een gevaar voor de rechtsstaat. Nou, Dat horen we natuurlijk al sinds uh, al een jaar lang. Maar dat is ook al feitelijk aan het gebeuren. Want de manier waarop uh, rechters worden aangevallen op Twitter. Waarop de pers wordt aangevallen. Waarop de wordt gedreigd. met het smaak. Als er regels oprekken om de persvrijheid ja. uh, te beknellen. Mm. Het is een legitieme bedreiging van de democratische rechtsstaat. Maar de wat de zijn nou... Want jij noemt in jouw column echt wel paar concreet. Punt die je echt heel positief vindt. Kan je ze nog eens even op een rijtje zetten? Um, nou kijk, zijn, zijn claims, voortdurende claims over de economie... dat, dat is wel nog te bezien. Uh, het gaat best goed, uh, het gaat heel goed zelfs in Amerika... maar uh, om dat nou helemaal op zijn konto te, sch te, te schrijven... dat is nog maar helemaal de vraag. Uh, maar, uh, maar jij zegt onder andere, hij heeft ons behoed voor de Clintons... Nou ja, dat is denk ik wel uh, heel belangrijk. Um, want uh, ja, vind ik. Uh, ik denk dat, uh, na, dat. Kijk, er is een, een. Wat ik goed vind aan deze man. Althans, het feit dat hij gekozen is. De man zelf uh, ben ik ook geen fan van. Maar ik vind het wel goed dat hij, dat hij daar uh, zit. Um, is dat hij uh, een hele grote groep Amerikanen uh, aanspreekt uh, die uh, zich. Verwaarloosd heeft gevoeld de afgelopen acht jaar onder uh, Obama. En die hebben nu uh, iemand gekozen. En ik vind dat uh, omdat zij deze man ja. gekozen hebben, dat hij uh, ook een kans moet krijgen. En dat we dat niet moeten vergeten: dat het gewoon een democratisch gekozen president is. Ja, we gaan het er zo nog even verder over hebben. Eerst, uh, ja, het is echt gewoon half tien. NPO Radio 1. <tied> Nieuws met Ewout de Jong. In het omstreden document over het FBI-onderzoek naar, eh, naar links... tussen het campagneteam van president Trump en Rusland... staat felle kritiek op de FBI. Onder meer op de oude FBI Totman Comey... en op onderminister van Justitie Rosenstein. Er wordt ook gezegd dat een rechter is misleid bij een afluisteronderzoek. De 19-jarige man die vorige week in Amsterdam gewond raakte bij een schietpartij in een jongerencentrum, heeft een gebiedsverbod gekregen. Bij de schietpartij kwam een 17-jarige stagiair om het leven. De 19-jarige man raakte in november ook al gewond bij een schietpartij en ook toen werd een omstander doodgeschoten. En de man die vanochtend in Wallingsveen overleed bij zijn aanhouding door de politie... was een verwarde hagenaar van 39, zegt het Openbaar Ministerie. Op beelden die Omroep West heeft, is te zien dat een paar agenten de man in bedwang houden. En hij krijgt ook klappen van een agent. Waardoor de hagenaar is overleden, wordt onderzocht. En cabaretier Mark-Marie Huibrecht doet dit jaar de oudejaarsconferentie. Dat maakt hij bekend in de wereldrijd door. De conferentie heet onderweg naar morgen. Mark-Marie Huibrecht treedt in de voetsporen van onder andere Joep van het Hek, Theo Maassen en... Herman Vinkers. Langs de lijn en opstreken. Met voetbal. Vitesse Groningen. Nog een kwartier te spelen. Richard van der Made. Ja, en FC Groningen had de wedstrijd toch weer spannend kunnen maken. Weer een ongelooflijk grote kans van dichtbij voor in dit geval Lars Veldwijk. Invaller in de omschakeling. Fout van Vitesse waardoor Groningen eruit kan komen. Drost kreeg alle ruimte. Veldwijk stond helemaal vrij, maar verprutste de kans van dichtbij. Had 2-1 moeten maken. En dan ja, had het misschien natuurlijk nog spannend kunnen worden in het laatste kwartier. Want Vitesse laat in de tweede helft eigenlijk ook maar bitter weinig zien. Gaat nu wisselen. Van der Werf komt erin. Dat is een verdediger. En Linzen gaat eraf. Dat is een aanvaller. Dat zegt misschien ook wel iets over dat Henk Frezer... Ook ziet dat Vitesse het wat moeilijker gaat krijgen en niet meer tot soepele aanvallen komt die er in de eerste helft af en toe wel waren. 14 minuten nog in dit duel in de Gelderdoom. Vitesse staat voor. Dat nog wel. 2-0. En ondertussen hadden we het hier, uh, ja, we hadden het hier toch echt over Trump. Uh, Roderick Heren. Velo was uh, juist, uh, is waarschijnlijk nu op dit moment <lacht> het victor, victor Vlam aan het uitleggen. Hij was mij aan het uitleggen waarom, ja, waarom? Eh, wa wat hij zo goed Nou, Kijk, wat waarom ik heel Waarom Trump zo goed, vindt, zo goed is, hè? Nee, of althans, ja, we, laten we even aan de andere kant er, gaan. Halen, ik, van, ik, van, ik snap ook wel dat, dat, dat mensen de behoefte krijgen om hem te verdedigen. En eh, dat hij dus voor heel veel Amerikanen, eh, die hebben gestemd, ondanks dat het tegen hun eigen belang is, toch gestemd. Omdat je graag in iemand wil geloven eh, die voor je opkomt. Maar wat nu vandaag is gebeurd. Het is dus de de de ja, legt nog even uit machten wat nu vandaag, vandaag gebeurt. heeft een memo hebben ze vrijgegeven waar echt heel gevoelige waarmee ze eigenlijk gewoon ja, we het net. een instituut he, wat belangrijk is voor de rechtsstaat namelijk de FBI. Die gaan ze van politiciseren. En dat is natuurlijk iets wat we kennen, de, de scheiding, de machtenleerstuk, wat, wat ongeveer daar ook echt is, is uh, de, uh, ontstaan, begonnen. Is hij dus nu met handen en voeten aan het treden? Ik vind dat gewoon. En dat is de reden ja, ja, waarom ik. ik het probleem ook ja. van wat, wat het oh, We zijn het allebei, hè? Lucelle en ik zitten allebei Victor Flam. <tacht> dus. ja. de, de waarom ik met alle nuances die Roderick hier plaatst, probleem heb, is omdat het voorbij gaat aan dit fundamentele probleem. Dat de rechtsstaat echt wordt aangetast. Dat ja. die op het spel staat. Dus wat je ook van zijn beleid vindt. En je kunt Clintons beleid ook slecht vinden. En dat mag allemaal. Maar Clinton heeft in ieder geval de rechtsstaat niet op deze manier aangetast. Ja, zou dat ook niet hebben ja, maar, gedaan. En dat is het probleem. Ja, maar probleme. nu wil Roderick ja. toch gewoon echt ja. ja. reageren. Dit verhaal hoor ik nou echt al een jaar lang. En, het boel, het, het, en als het nou het, waar is? blijkt er een verhaal het, is, het blijkt steeds niet waar te zijn. Want het, Zijn historisch gezien je de verkeerde je kant Ja, Nu mag Roderick hoor. Ja, ik interesseer mij helemaal niks of ik historisch aan de, goede, of de verkeerde kant staat. Het gaat wat ik wat ik nu vind. En ik en ik zie alleen maar uh, een, een negatieve uh, verhaal over, over Trump. Nou, daar ben ik het voor een gedeelte mee eens. Maar uh, uh, ik mis elke nuance in het gesprek en de en de en de en geva de, de gevaren die geroepen worden, nu al meer dan een jaar die komen steeds op hetzelfde nee, neer. Ik... Vandaag is er iets ontdekt ja. en dat is een schade voor de rechtsstaat. Hij, het hij vond... legt redelijk sec en, en, en feitelijk uit... Hè, wat volgens mij van een journalist of politiek loog verwacht worden... wat hier uh, aan de hand is en waarom dat gevaarlijk is. En alles wat zeg maar, wij hebben geleerd over de rechtsstaat... waarom de scheiding der machten zo belangrijk is. Hm. Daar is nu een belangrijke stap gezet. Dat, kan je, dat is niet maar... een mening. Dat is wat hij droogjes vertelt en waarom dat heel raar is. Wij vonden het ook heel raar, echt vreselijk... wat, wat bijvoorbeeld het Poolse parlement... Heeft gedaan hè? dat je daar bijvoorbeeld iets niet mag zeggen over de holocaust. Dat is natuurlijk ook gewoon te absurd voor gedachten. En als je daar niet kritisch over blijft, als je alles heel postmodern zegt, het is maar een mening, dat is gevaarlijk. Het nee, is niet maar een mening. Tot slot, Het is, het zo mee, moet ik, ik moet het nog lezen en ik moet nog, ik, maar. Dat is er natuurlijk niet van het een op het andere moment. Ik geloof best dat. Kijk, Trump heeft een enorme hekel aan de pers. Die pers is voor meer dan 80% ook negatief over hem. Dus die relatie is duidelijk. Als je dan zijn sneers richting de pers hoort. en daar onmiddellijk aan koppelt van. nou ja, maar dit is een gevaar. want hij pakt de pers uit. Dat is niet wat hier nu gezegd wordt. Er wordt hier gewoon gezegd: luister, jij gaat nog dat memo even goed lezen. We afspreken. En dan komen we er nog een keer op terug. Een heleboel mensen hebben, denk ik. Hun buik vol van Trump en de discussie over Trump. En kijken veel liever naar de luizenmoeder. Oh, dat is ja. echt een heel onhandig bruggetje. Want dat was ook in het nieuws deze week. Dus wij schakelen nu moeiteloos over naar de luizenmoeder. Want er was weer een kijkcijferrecord voor dat programma. 2,6 miljoen kijkers. En er komt nu ook een Belgische versie. En de vraag is natuurlijk of ze in België ook een juf Anke kunnen vinden. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Konnichiwa, Joen Lianne, mi Juf Anke. Ze spreekt gewoon Nederlands hoor, en het is Rianne. Weet het zeker? Ja, nou zie ik het ook. Gewone Hollandse naam, hè? Leuk. Spreekt zich in Nederland. Natuurlijk wel, ze is Nederlands. Nou, ze is hier opgegroeid. Precies, dat is iets anders, hè. Ik ben Juf Anke. En jij bent Floor. Ga maar naast Rianne zitten. Dat is de meisje met die oogjes. Doe maar. Ik ben. Anne, en wie ben jij? Bij, bij wie zat van jullie dit liedje wel eens in het hoofd, deze week? Ja, ik heb het dus week? vanmiddag Victor gekeken. Van. Want ik, ik, ik ging gezien. het dus hierover hebben. En ik had het nog niet gezien. Dus ik denk, ik ga het maar. Al oh, wat leuk. Een verse en het is kijken. Hilarisch. Ja, ik, <laughs> ik vind het echt geweldig. Ik ja, heb vanaf vanaf ik had het ook nog niet. Gekeken. Gekeken. Nee, maar ik zit helemaal niet in de doelgroep. Ja, maar ik, ik, ik, wel, ik heb vanaf het begin gekeken. Ik dacht. Ik kijk al jaren eigenlijk geen tv. niet. En zeker Lineair tv dat ik om half negen klaar zit. Maar ik dacht nou, dat ga ik deze keer eens doen, drie weken geleden. En ik zag die eerste af en dacht, dit wordt geen succes. Dit is gewoon te <lacht> erg. Wat vrees ik. Ik heb geen verstand van tv, want ik, hier had ik het weer ongelijk. Het werd dus wel een succes. Maar die scène over, waarin zij dus ontzettend racistische opmerkingen <lacht> maakt... over de zwarte vader van dat Chinese meisje die dus uh, een homo stel is. Dus ik, ik heb echt gewoon genageld aan de grond. Dat dit gewoon nog kan, maar het is hmm. heel satirisch. Het laat dus ook gewoon zien... Uh, hoe heel veel mensen nog denken. Het is gewoon ontzettend vet. Ja, ja, want jij hoog. hebt het nu over die scène waarin dus die vader van een ja. meisje... onterecht wordt aangesproken als lid van de schoonmaakploeg. Ja, dus ze hebben de dus avonds weer een, een oude avond. En al die ouders zitten daar oh. weer opgeprikt. En op een gegeven moment komt dus die vader, die zwarte vader iets te lang laat binnen. En dan zegt die juf Ank weer met al haar passive-aggressiveness... <lacht> uh, kom over een half uurtje maar terug. En hij kijkt haar echt zo aan van... En het begint But in het Engels. Within half an hour you can clean up. Ja, sorry hoor, ik ga even naast mijn man zitten. Oh, oh. Nou, en wat ze dan vervolgens ook zegt, dat is ook gewoon echt te erg voor woorden. Maar. En het is en toch heel goed omdat het gewoon echt zo politiek in correct is. John de Mol heeft ooit gezegd dat goede televisie dat haakt in op de tijdsgeest. En dit haakt dit in op die tijdsgeest van maar, politieke correctheid. Want ja. even ja. Victor Vlam, uh, we hebben aan de ene kant vaak gedoe over opmerkingen bij Voetbal Insight, ja. het, het televisieprogramma waar of Van der Gijp of Johan Derk iets onaardig zegt over homo's of zwarte mensen... Uh, wat, wat is dan het verschil dat dit kennelijk oké okay is en dat niet? Het is in, in zekere zin satire, zo zie ik het. Want ik, ik zat me ook af te vragen, satire. vind ik het racistisch? En de scène die Meiline net beschrijft, vind, nee. vond ik niet vreselijk racistisch. Omdat deze juf Anke hier feitelijk belachelijk wordt gemaakt. En de dingen die zij zegt, dat zegt ze ook wel. Om haar hypocrisie eigenlijk, om die bloot te leggen. Dus het is meer de spot drijven met dit soort sentimenten... En, en lach je dan, dan ook om misschien Roderick Velen of lachen mensen daarom... omdat ze zich misschien daar ook wel in herkennen dat zij die... Nou ja, dat, dit, is, dit is volgens mij de kern van waarom het leuk is. Namelijk, uh, we zijn natuurlijk in, in korte tijd heel erg, vind ik, ook een beetje krampachtig omgegaan, gaan omgaan met, met verschillen. Ja. Uh, en met die hele politieke correctheid die, die we allemaal voelen. Hè, letten heel erg op onze woorden. Het gaat te ver, ja. En, en dat, nou ja. Er zijn mensen die zeggen, dat gaat te ver, hoor ik net. Nee, nee dat, is ook, dat vind ik eigenlijk ook. Maar... Of dat vind ik wel zeker. Maar je ziet dat, heel, dat, erg op... elkaar. Je ziet dat heel erg op dat, op dat schoolplein. En, en dat wordt heel erg uitvergroot. Dus ook die juf probeert het goed te doen. Die zijn ook scènes dat ze zeggen, ja, maar ik, ik ga het nu echt goed doen. En dan gaat het toch uh, mis. Dus het, de lol en de, en de grap en het succes zit hem volgens mij... in het feit dat, dat we ons allemaal herkennen in die krampachtigheid. Ja, En dan, uh, dat we dus ook uh, racistischer zijn dan we zelf willen toegeven, misschien? Ja, ik denk dat we zeker allemaal racistisch zijn. Ja. Ik denk dat dat zeker wel waar ja, is. Het, het bevrijdende hiervan, ja, ja, dus ik, ik wacht nog steeds, zeg maar, op een show door, gemaakt door Turken, Marokkanen, Surinaams, dus heel de Smatjes, die dan Allo Allo heet, hè, dus Allochtoon, Allochtoon. Ja. Wat is dus met iedereen dat <laughs> raakt? Die show mag er komen. Ik vind dat dit een hele uh, goed begin is inderdaad met uh, een soort bevrijdend soort humor, waarin wel duidelijk wordt, ja. hè, dus hoe het ook gaat, want er is het natuurlijk veel meer dan alleen maar... het dus de, de, de politiek correct over het racisme. Het gaat ook over die vreselijke dwang op het schoolplein. Ja, ja. De zullige schoolmeester. Echt. En ik heb een kind in groep 3, dus het is echt... ik ben totaal de doelgroep. Jij yes, zwaait. Right. Ja. Het is echt geweldig. Is, ja, het, nog zo. even één ding over, over, de, inderdaad, over die ouders op het schoolplein. Je ziet dus dat, dat die ouders het allemaal heel erg goed willen doen. Zoals in ja. het echt ook volgens mij. Die ouders die, hè, die, die, die, ja, al die op, kinderen ja. en regelen en, en aardig zijn. En, voor al, en, en, en dan, zijn dan gaat het mis. ook dingen die gewoon over wij nodigen gewoon kinderen uit met kaartjes. En ja, dan zijn sommige kinderen teleurgesteld. En sommige kinderen gaan dan houden. Maar bij ons op school is het van, ja, daar worden ze groot van. Maar blijkbaar in sommige scholen heb je echt een protocol. Want dat we... je alleen maar via e-mail mag uitnodigen. Zodat niemand. Beleid ze een jouw jou her... op school. Dat, nou, dat, dat hebben ze op zich wel, maar niemand houdt zich eraan. En op zich dat niemand zich eraan houdt ook niet. Dus het is niet zo erg. Maar het, het wat herken jij wel keren. als je het hebt ja. over die dwang op het schoolplein? Wat herken jij wel? Dat is niet over die top in die serie. Wat nee, jou maar dus, dus, dus elementen ervan dat, dat ouders het goed proberen te doen. En dat je rekening met elkaar wilt houden. Dat je op een gegeven moment gaat, dat je een tractatie hebt gemaakt. En, oh, misschien is het wel een allergisch kind ergens. Uh, het is, wordt daar uitvergroot, maar in het klein en in het zacht. En sommige scholen zal het echt zo hard. Maar ook die, dat passive aggressiveness. We hebben ooit wel een juf gehad die beetje daar bleek die ook echt ons als ouders toesprak alsof wij kleuters waren. Ja. Maar dat waren we natuurlijk al heel snel achter. Dat schept ook wel een band volgens mij. Deze het bewust om ons ouders zeg maar een groep Zodat te laten er een goede, ja. band ja. ontstond. Van de luizenmoeder naar dat nieuws van de week uh, discriminerende uitzendbureaus. Kunnen we dat bruggetje maken? Uh, de satirische uh, opmerkingen natuurlijk in de luizenmoeder. Uh, Victor Vlam. Kan jij het even vertellen? Ja, wat was er allemaal aan de hand het is, met de uitzendbureaus? De uh, radar heeft daar volgens mij uh, dat onderzoek uh, gedaan. En ze hebben uh, gewoon een aantal uitzendbureaus opgebeld undercover... en gevraagd van, hey, wij willen graag personeel hebben... maar uh, ja, wij willen eigenlijk geen Turk of geen Marokkaan of wat dan ook niet, of van een bepaalde minderheid niet. Uh, en toen hebben ze gekeken of ze daarmee akkoord gaan. En wat bleek, heel veel uitzendbureaus gingen daar inderdaad mee akkoord. En dat is natuurlijk gewoon problematisch. Dat is natuurlijk gewoon discriminatie. Dat is iets wat absoluut niet zou moeten worden toegestaan. Het is schandalig dat dat soort dingen gebeuren... En wat mij betreft zijn dat ook dingen die absoluut strafbaar gesteld mogen worden. Dat je hier achteraan gaat. Op dezelfde manier dat, uh, bedoel, dat, dat de overheid een lokfiets neerzet. Wat mij betreft ga je ook gewoon uh, uh, kijken of Lok je hier... Turk. Ja, precies. je gaat solliciteren. Ja, bijna wel inderdaad. Ja, dat je ze gewoon gaan Dit is echt al jarenlang een probleem. Ik heb ooit een vakbond opgericht in 2005. Een van onze speerpunten was we toch maar anoniem gaan, gaan solliciteren. en We hadden een kaartje gemaakt ja. met een, een meneertje met een boerka. En daar stond ik ben, ik ben juffrouw Jansen. Een meneer met een boerka. Nee. Dus een meneer, ik ben meneer, ja, meneer met een boerke om he, anoniem te solliciteren. Nou, een beetje was je ge... Het is al jaren zo. elk jaar weer... ik heb het in de Kamer ook elk jaar weer het volgende onderzoek... over discriminatie door werkgevers arbeids en arbeids- en uitzendbureaus hebben gehoord. En elke keer wordt er dan ofwel... het ene jaar is het, we moeten het strafbaar stellen... het andere jaar is het, nemen, volgens mij is dit jaar het jaar van de naming en shaming... Het erge is dat het natuurlijk al, al gewoon zo ontzettend ja, lang gebeurt. Wat je Ank doet in de Duitsmoeder, dat gaat en, en, niet voorbij. Het, ja. Wil je hiermee zeggen dat de politiek hier uiteindelijk niks mee kan doen? Dat je dit niet dit kan is voorkomen? Een, net als taboes doorbreken, net als, als maatschappelijk veranderen... dit gaat dus heel langzaam, het gaat mij te langzaam. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel bedrijven... die bijvoorbeeld, Albert Heijn bijvoorbeeld... als zij bijvoorbeeld zouden discrimineren op Marokkaanse of Turkse Nederlanders... hebben zij nog wel mensen, geen personeel. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon wel kijken wat kan iemand, wat voor opleiding heeft iemand... Ik zou op dit moment, zou mijn oplossing voor dit jaar dan zijn... laten we eens even al die bedrijven laten zien... die gewoon wel kijken naar wat, wat iemand is en niet naar de naam. Want dat is gelukkig nog steeds wel de meerderheid. Ja, en, en de dan samenleving gaat veranderen. Want ja, en dan, en dan dat, verandert dat die ding. samenleving ook langzaam. Want als je op een gegeven moment gewend bent aan Mohammed die bij je werkt... Ja. en dat dat een hele gewone, een jongen is, een uh, collega. dan is misschien de volgende Mohammed is niet meer zo raar. En, en door, dat, he, door die drempel moeten veel bedrijven nog gaan. Victor Vlam? Ja, ik kon me ook direct uh, voorstellen toen ik uh, de uitzending zag... van heel veel uh, uh, allochtonen die in de criminaliteit terechtkomen. Ik kan me dat oprecht meer voorstellen als ik zoiets zie. Want als je vaak wordt afgewezen voor een baan... als het moeilijk is om aan het werk te komen... Uh, als je in allerlei armere kringen verkeert... dan wordt daar überhaupt meer criminaliteit gepleegd. Dus als mensen dan zeggen van uh, de statistieken wijzen uit... dat allochtonen meer criminele, strafbare feiten plegen... dan kan ik me in dit licht daar gewoon ja. echt iets mee voorstellen. Van Roderick, kun jij het ja. je ook voorstellen? Wat ik steeds ja, ja, aan zit de te denken is... Uh, is gewoon uh, bij wet verboden. Uh, waarom zou je niet een keer uh, een statement kunnen maken? Of, of gewoon. Handhaven. Ja, uh, uh, handhaven, ja, precies. Het gebeurt ook af en toe wel eens. Hè. Dat gaat dan, hè, dat dan doet Maar de stap zeg maar, naar de rechter voor de, de individu die dan gediscrimineerd is, is gewoon heel groot. Ik vind de columns van Lamia over. En, en uh, Beri Somani een paar maanden geleden over hè, hoe dat dan werkt. Dat zij op een gegeven moment ook een Nederlandse naam moest aan Terwijl ze gewoon zichzelf al zijn. Heel trots verhalen over haar Koerdische familie. Echt geweldig. Dat soort verhalen hebben we gewoon meer nodig. Ja. En dan, dan kennen we haar. Ja, helder. We gaan naar het uh, voetbal, de slotfase. Vitesse Groningen, de wedstrijd in de Eredivisie Groningen ging nog proberen er wat van te maken, Richard van der Maan. Is dat uiteindelijk gelukt? Nee, uh, ze hebben twee hele, hele grote kansen gekregen in deze wedstrijd. Dat was het uh, ook wel, maar ze staan nog steeds op nul. En we zitten nu in minuut 90. Het staat 2-0 voor Vitesse, voor de thuisploeg dus, in Arnhem. En FC Groningen, dat uh, heeft vandaag een hele slechte wedstrijd gespeeld. Een hele slechte instelling ook. Het was uh, slappe hap bij de ploeg van Ernest Faber. En na die grote kans voor Veldwijk, inmiddels alweer een minuut of tien geleden. Als je dan het gezicht ziet van de trainer, die Stoei Zijns voor zich uit Zit te turen. Gewoon een beetje ja, naar een bepaalde kant kijkt. Hij weet het eigenlijk ook niet. Je moet er toch ook moedeloos van worden. Want Groningen is bezig aan een zeer kleurloos seizoen. Het heeft nu 22 punten. En het moet eerder naar onderen kijken dan naar boven. Het staat pas of slechts zes punten boven NAC. En NAC staat op de 16e plaats. Dat is een plek op het eind van dit seizoen na competitie. Play-offs tegen degradatie. Met andere woorden FC Groningen moet ook gewoon nog oppassen dat het niet nog verder naar beneden kukelt zeker als het zo blijft spelen. We zitten in de extra tijd nu van deze wedstrijd. Vier minuten zijn er bijgekomen. Dat is nog een minuutje meer dan ik had verwacht. Maar er is ook volop gewisseld door beide trainers in de tweede helft. Een slot op de deur bij Vitesse omdat het daar in de tweede helft ook niet meer goed loopt. Van de Werf is er bijgekomen nu een aanval van Groningen. Diep op de helft van Vitesse. Maar daar loopt ook Drost zich weer vast. en kan sereren overnemen. In de counter komt uh, Vitesse eruit. Berends heeft al een aantal leuke dingen laten zien. De invaller nu een voorzet. Maar uh, achter de man Castanjos hij ingevallen voor Matafs. goede wedstrijd gespeeld. Zeker in de eerste helft. Maar dit was geen kans voor Vitesse. Bakuna nu. De ruimtes worden wat groter omdat uh, ook FC Groningen natuurlijk nog wat risico neemt. Als je één goal maakt dan weet je het niet. Kan het ook maar zo 2-2 worden. Maar ik zie dat niet meer gebeuren in deze wedstrijd. We spelen nog... Nou... Wat zal het zijn? Een minuut of drie in uh, dit duel in de Gelderdoom. Vitesse gaat winnen. Gaat de derde wedstrijd thuis op... Uh, of gaat de derde wedstrijd uh, winnen van dit seizoen. En FC Groningen komt met lege handen te staan. Dat is uh, wel zo goed als zeker. Nog twee minuutjes, denk ik, in deze wedstrijd. 2-0 zal het waarschijnlijk gaan worden voor Vitesse. En dat zei Richard van der Maden. En we gaan uh, voor de laatste keer vandaag naar uh, live muziek van de Electric Company. Drie man en één vrouw sterk. Uh, een uurtje geleden speelden jullie uh, de nieuwe single. Nu luisteren, gaan we luisteren naar jullie uh, vorige single, heb ik begrepen. Waar gaat die over? Uh, onze vorige single gaat uh, ook over... One of the Universal Truths of Life. En dat is uh, moeilijke tijden achter je laten. En uh, je naar het volgende doelpunt... Uh, <laughs> De volgende goal gaan richten. Speciaal voor Groningen. Dus het verlies ja. achter je laten. Top. Precies. Verlies achter je laten en, de en, de en het gewin vieren. Nou, we gaan naar jullie luisteren. This one's called problem just for today. One, two, one, two, three, four. I know I would Only if you could The ship is in the bay Just for today I see the problem but I don't know how to fix it I see the problem but I don't know how to fix it Come and sail away i need to leave this place we'll give your mind some rest just for today Ooh, I problem.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 zo mooi. Hè? De Groninger in jullie gezelschap keek af en toe even naar het scherm waar hij zijn stadgenoten zag verliezen met 2-0. En Het was alsof je ze nog... Ja, je wilde ze nog toezingen. Precies. Ik vind het zo mooi, de close harmony gewoon. Hoe zuiver jullie gewoon zingen. Dat vind ik echt fantastisch. Dat hoor je niet veel meer. Dankjewel. Dat is ook wel iets waar we heel veel tijd en aandacht aan hebben besteed. Ja, we zijn grote ja. Beach Boys fans. dus ja, als, je mee, als je daarmee gaat beginnen, dan, dan heb Kom je wel... Terug, je, courses, moet het wel je moet het wel goed doen. Ja. Ja, precies. Maar jullie hebben ook grote plannen, heb ik begrepen, komende periode. Een we nieuwe krijgen tour. Een druk. Ja, we krijgen het druk. Uh, we gaan eind maart, uh, begin april, gaan we een Nederlandse clubtour doen. Onze allereerste. Uh, en na de clubtour die eindigt op 6 april... gaan we eigenlijk uh, meteen de volgende dag gaan we met de boot naar Ierland voor onze eerste internationale tour. Dat gaan we twee weken doen. En uh, tussendoor komt op 4 april onze eerste EP uit. Dus het wordt een drukke voorjaar. Show. Ja. En Ierland, daar begint die internationale tour? Of? Nee, het is echt een tour van Ierland voor twee weken. En hoe kwamen jullie daar voor zelf? Uh, het is een samenwerking vanuit uh, onze oude school. En een muziekschool die in Ierland zit. En uh, we mochten een plan pitchen met een uh, bedrijfsidee... en hoe we dat zouden gaan doen. En uh, zo is dat in samenwerking. Dat wordt nu geboekt. Dus, uh, ja. En dan gaan jullie... Met z'n vieren spelen? Of meer uh, nee, we, we, spelen, we spelen eigenlijk altijd met z'n vijven. Oh. Uh, en dan uh, onze Sofia speelt ook toetsen erbij. En, uh, t's, t's, t's, t's, t's, meestal is het wel heel anders. Het is echt een heel erg uitgeklede versie van wat ze wat, wat eigenlijk doen. Ja, het is echt heel erg uitgekleed. Ja. Vier van de vijf. Ja. <laughs> nou ja, en geen toetsen en geen, geen elektrische, tweede elektrische gitaar. Maar het is, uh, volgens mij blijven de, de songs wel goed overeind staan. Zo. Ja. Heel mooi. Dank voor jullie komst. Hartstikke graag gedaan. En succes. Dank je wel. We hebben nog uh, even de tijd om voor tien uur... met ons nieuwsforum te praten ja, over het gewoon. nieuws deze week. Gewoon in drie minuten. In drie minuten. Drie minuten. Ja, uh, <laughs> over het nieuws dat vrouwen ook oproepbaar uh, zullen zijn... voor militaire dienst. Dat, die, die kans is groot bij een oorlog. Een overgrote Kamermeerderheid heeft dinsdagavond steun uitgesproken... voor een wetswijziging hiertoe. De ministerraad uh, deed dat vorig jaar al. Victor Vlam, het is dus de vraag of vrouwen ook opgeroepen moeten worden... voor de dienstplicht als nood aan de man is. Wat vind jij goed... Idee? Van mij hoeft het eerlijk gezegd niet zo. Het is uit een soort van doorgeslagen gelijkheid denk ik. Ik denk dat er gewoon verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Je ziet dat mannen gewoon sterker zijn. Als je kijkt naar hoe ze bijvoorbeeld in krachtsporten, krachttraining, bodybuilding, dan zie je dat mannen aanzienlijk sterker zijn dan vrouwen. Oh, ik zie mijn We nou, leven ze? niet meer in 1900, Victor. <laughs> toen mensen nog met echt met met met met met, met elkaar op televisie moeten. Dit moment is de oorlog welkom, is digitaal. Mijn liefst wat wat de digitale oorlog. We hebben digitaal sowieso het wapentuig, de apparatuur waarmee ze moeten omgaan. Dat maakt hè, Natuurlijk moet je wel een beetje fit zijn, maar dat zijn vrouwen ook. Uh, maar hè, dus de, de, de, de, het voordeel wat mannen altijd hadden, namelijk de spierkracht, en dat ze inderdaad wat harder en zolang konden lopen, dat is nu steeds minder relevant voor het type oorlog. En ik vind het zo doorgeslagen gelijk als ze denken: laten we nou gewoon overmaken. Maar je moet ja. ze dan wel opleiden, want als ik zomaar word opgeroepen bij een oorlog, dat dan weet ik niet hoe ik uh, alle mannen hier ja, ja. dus na benicht gaan zitten. Nee, maar dat geldt voor iedereen, want jij bent ook niet in dienst geweest. Nee. Victor, ben jij in, die Roderink, Roderink, in, Roderink, nee. in dienst geweest? ben jij hier voor? Nou, ik ben het eens met Victor dat het. Wel voortkomt in Nederland uit gelijkheidsdenken. Er zijn landen Met... uh, voor als voorbeelden waar het een pure noodzaak is geweest. Hè. Uh, Israël, Israël bijvoorbeeld, ja, ja. Uh, de Koerden. Uh, uh, it, in Europa is Noorwegen een land waar uh, vrouwen ook in dienst uh, En wij hebben uh, trouwens gaan. ook een heleboel vrouwen hè, in de krijgsmacht, ja. nu al. Ja, ja dus ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof wel dat er verschillen zijn in functies. Uh, als je kijkt naar de praktijk. Ja, als je kijkt naar het Israëlische leger bijvoorbeeld. Daar zijn een aantal onderdelen waar vrouwen niet uh, functioneren of niet mogen functioneren. Ja, en wat dat um, betreft zijn we in Nederland nog een grens over. Want Corps Mariniers heeft nu voor het eerst een vrouw inderdaad. aan ja, boord. Dat en dat was, was toch ja, echt... Maar die is door de training heen gegaan, die heel zwaar is... waar normaal gesproken de meeste vrouwen ook inderdaad niet door kunnen. Maar ik denk, als ze willen, dan vind ik het een goede zaak. Maar dat je ze specifiek daarvoor gaat moet. oproepen, dat vind ik geheim. Ben je het daarmee eens, Roderick Velo? Ik denk dat het in de praktijk zich uiteindelijk wel uh, ook... Zoals Victor zegt, zal gaan uitkristalliseren. Dat dat. Ja, dat. Wie, niet, wil die ja, die wie wil, ofzo? die komt of zo? Ja, maar die, is dat de bedoeling van de Kamer? Wie gemotiveerd is, die die die Nee, dit gaat die over de... de hopelijk uh, uh, de situatie niet gaat voorkomen... dat er inderdaad er veel meer mensen nodig zijn voor oorlogvoering. Want ook gewoon het type oorlogvoering. He, Vroeger toen u nog kanonnenvlees nodig had... ja, dan was een dienstplicht helaas uh, uh, noodzakelijk. Een doodvonnis. Maar ja. dat hebben we natuurlijk niet. Dit, dit gaat om gelijkheid En het is maar goed ook. Ze kunnen niet in, in het volgende land. <laughs> oh, ik zie het helemaal Mij voor me. me. Mij wie in, uh, in zo'n <laughs> mooi pakje. Dankjewel, jongens. Ja, Tine, dan uh, praten we nog verder met jullie. Ook uh, veel sportnieuws van vandaag. Tot zo. Tot zo. En Theo Radio 1. Sommige meerkoeten leven vredig met elkaar samen, terwijl andere juist bloeddorstige vechtersbazen zijn. Hoe komt dat?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 Volg dan de post-HBO-opleiding Certified Business Controller. Lees meer op alexvangroningen.nl Slecht weer is mooi weer. Nu stil opmerken als de Noordvis en Patagonia. Bij Bever en op Bever.nl Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit...